Mark Hokke met het NOS-journaal. Reizigers die vanwege het inreisverbod niet meer naar de VS kunnen... krijgen hun geld terug, zegt reisbrancheorganisatie ANVR. Die spreekt van een dramatisch besluit van president Trump. Hij besloot vannacht vanwege het coronavirus een inreisverbod af te kondigen... voor 26 Europese landen, waaronder Nederland. Het verbod gaat in, in de nacht van vrijdag op zaterdag... Alle treinconducteurs van de NS vragen reizigers vanaf vandaag om zelf de OV-kaart tegen de handscanner aan te houden. Op die manier hoeven conducteurs geen OV-kaarten meer aan te raken bij het controleren van de reizigers. De piek van de corona-epidemie in China is voorbij, dat zegt de gezondheidscommissie in dat land. In heel China zijn er gisteren 15 besmettingen bijgekomen, van wie 6 mensen uit het buitenland kwamen... Het coronavirus heeft in China aan meer dan 3.000 mensen het leven gekost... en van 80.000 is bekend dat ze het virus hebben opgelopen. Het aantal steekincidenten met minderjarige verdachten... is in Rotterdam en de omgeving bijna verdubbeld. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Vorig jaar waren er 36 steekpartijen... waarbij tieners uit die regio betrokken waren. En het jaar ervoor waren dat er 19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 De tips hebben geleid tot ruim 2200 aanhoudingen. Volgens het meldpunt komen er steeds meer goede tips binnen... omdat mensen criminele zaken steeds beter herkennen. Het weer wisselend bewolkt en vanochtend slechts lokaal nog een bui. Vanmiddag meer buien met kans op hagel en onweer. staat een vrij krachtige tot harde westenwind en het wordt een graad of 10. Morgen minder wind en in de loop van de dag meer zon en het weekend grotendeels droog met af en toe zon. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Eva van der Hart van de ANWB. Er komen nog steeds zware windstoten voor in de hele provincie. Op de A6 Lelystad richting Muiden staat een file door een ongeluk bij Almere Stad. Vier kilometer vanaf Almere Regenboogbuurt geeft een kwartier vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Diemen heb je tien minuten vertraging bij afrit AMC. En op de A10 Knoop het Watergaasmeer richting Knoop het Koenplein... rijdt het langzaam tussen Watergaasmeer en de Nieuwe Meer over acht kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Er zijn serieuze dingen gaande. Uh, Amerikaanse inreisverbod voor Euro Europeanen. En de World Health Organization noemt het virus de pandemie. Ja. Het is niet fijn. Het is niet fijn. Maar ja, we moeten ermee door. Hè? Handen wassen, in je arm niezen. En nog veel meer. Netjes blijven. Hier komt ze naar ZFM in de morgen. ZFM in de morgen. in the rain. Nou, dat geldt voor ons niet, hoor. <laughs> Goedemorgen. Zondvoort, ZFM, met Tensity uh, En Good Morning, Judge. Goedemorgen, rechter. Hoe gaat het met u? Well, morning, judge. How you today? I'm You're just a ZFM, dames en heren. Ja, ja, ja, ja, daar luister je naar. Bij ZFM in de morgen. Ger Loogman. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Goeie plaats hoor. Td's nog? I'll be home on a Monday. Little River Band. Can you guess where I'm calling from? The Las Vegas Hilton. The line. Yes, that's right I'm calling from the Las Vegas Hilton Yeah. yeah. Little River Band en Home on a Monday. Ik kan me nog goed herinneren dat ik voor de eerste Las Vegas was. En toen had ik het liedje in mijn hoofd toen ik, toen ik het Hilton Hotel zag. Do you guess where I'm calling from, The Las Vegas Hilton? Ja, ja. Het is grappig wat. Want een vrolijke muziek is er weer uitgezocht. Dance of the Little Swan. Nou, oh, dat kan je wel zeggen. Duurt gelukkig niet zo lang. En dan gaan we weer door met gewoon de normale reguliere uh, muziek. Hier is de Alan Parsons Project, nogmaals. Eerste uur ook al gehoord. En dit is de Eagle will rise again. Jongens, allemaal even streken. Ja, ja, ja, ja, ja. En zing even mee. Want het is een heel mooi deuntje. Om kwart over negen bij ZFM. fall from your own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 Stranglers en Golden Brown. Wij zetten hem. Hier is... A, a, a Kensington. En Charlotte. Ja. Hard to play. Ja, Kensington. Dat zeg ik. Uncharted. Alleen maar leuke muziekje. En het is bijna half tien, dames en heren. Dans even mee. Op Mai Tai. Nederlands ons disco groepje van drie meisjes. And here is what goes on. Een beetje toch? Ja, ja, ja, ja. Thinking of you. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> uh, goed hoor, goed hoor. Absoluut, absoluut. Ja, hoor. I wonder what's in Hup mind. Samengesteld door Erik van Tijnen en Jochem Fluitsma Ja, ja, ja ja. Begon in uh, 1985, geloof ik Nee, 1983. 83 83 begonnen en uh, bestonden uit Jetty uh, yeah, Wiels Mildred Dog, Douglas en Caroline de Wind Dat waren de originele En ze zongen ook mee op uh, Kronenburg Park van de Frank Boeiengroep. Wat een leuke informatie Allemaal Goh, en we hebben nog een hele hoop leuke platen hoor wat denk je hiervan? Air Supply, een Australisch soft rock duo. Graham Russell en Russell Hitchcock. Dat waren ze. Is een beetje lastig om uit elkaar te halen. Maar ja, het is niet anders. All out of love. Grote orkesten. Ja, ja, ja, ja. Goed gedaan, jongens. Goed gedaan. Huppakee. Maroon 5: The memories. back all the memories of everything we've been through.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 Maroon 5, Amerikaanse popband uit Los Angeles, en de band werd midden jaren 90 gevormd en beleefde in 2004 haar internationaal doorbraak met het nummer This Love. Wat een leuke inval, ger. Ja, ik doe niet minder. Ik kan het allemaal opzoeken. En ze zijn van 1997 uh, actief tot uh, de dag van vandaag. Niet geheel zonder succes. Nou, ja, nou, uh, wat kan ik zeggen? Deze is voor mij. Deze is voor mij. Ja, ja, ja, ja. Om tien over half tien. Hier zijn Suzanne en Freek. Stuk naar Geer Loogman bij ZFM. Oké, okay. dat is leuk om te weten. Want anders uh, wist je niet naar wie uh, aan het luisteren was, hè? Ja, dat zijn niet van die uh, mooie dingen.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 And words. To make you see I love you Words don't come easy Of saaie plaats. Words don't come easy. Nee, dat kennen wij. En uh, in 1753 is uh, Egbert Douwers... heeft een uh, kruidnieuwswinkel geopend in Jauren. En wij kennen het uh, allemaal onder het huidige Douwe Egbert. Het is vandaag 12 maart. De 71 dag. De 72 e dag eigenlijk. Van een schrikkeljaar, hè? Het is een schrikkeljaar. Ja, ja, ja. Nou, leuk... Kunnen we weer door met de muziek? Hier is Andrew Gold en and Lonely Boy bij ZFM. He was born on a summer day, 1951. Him up for me and we'll send him to school. It'll teach him how to fight to be nobody. Een eenzaam joch. Daar gaat het om. En dit vrolijke deuntje. ZFM. Goedemorgen dames en heren, appels en peren. Het is vijf uh, voor tien okay. en hierna gaan we uh, weer verkeer en uh, daarna uh, non-stop. Dus ik zou zeggen, heb een fijne dag en uh, ik zie je of hoor je uh, niet, maar jij misschien, misschien wel uh, volgende week dinsdag ben ik er weer. Houd op!